...jobbehoort met het NOS Journaal. In de jongste peiling van Maries de Hond is geworden. Volgens de Hond komt de VVD op 33 zetels, de PvdA op 30. De VVD scoort daarmee evenveel als gisteren, de PvdA is een zetel gestegen. Ten opzichte van gisteren verliezen D66 en CDA bij de Hond allebei een zetel. 50 plus, juist 1. Uit onderzoek van Ips Ipsos Sinovet blijkt dat ruim 40% van de kiezers nog twijfelt... ...op welke partij er volgende week woensdag gestemd gaat worden... Volgens het onderzoeksbureau worden steeds meer mensen aan het twijfelen gebracht door het grote aantal debatten en mediaoptredens van de politici. Volgens cda lijsttrekker Buma legt de PvdA de rekening van de crisis keihard bij de gezinnen met een middeninkomen. Dat zei hij in het 1-vandaag-debat. Volgens Buma raken mensen met een huis van 200.000 euro door de woningmarktplannen van de PvdA 10.000 euro extra kwijt. PvdA-leider Samson erkende dat de huizenprijzen inderdaad zullen dalen, maar hij benadrukte dat zijn partij juist de rekening van de crisis bij de banken legt. Die hebben de crisis ook veroorzaakt volgens hem. Ook D66-leider Pechtold viel in het debat de PvdA de aan. Volgens hem is die partij de afgelopen jaren steeds weggelopen voor de verantwoordelijkheid om de crisis te bestrijden. Het een-vandaag-debat tussen de zes lijsttrekkers van de grootste partijen werd gehouden op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met in de zaal voornamelijk studenten. De man die een Canada het vuur opent op een verkiezingsfeest had veel meer slachtoffers gemaakt als zijn geweer niet had geweigerd. Dat zegt de politie van Quebec. De 62-jarige man begon dinsdag te schieten tijdens de overwinningstoespraak van de nieuwe premier van de provincie Quebec. Ze zei ervan overtuigd te zijn dat het Franstalige Quebec op een dag onafhankelijk zal zijn toen de schutter het vuur opende. Er viel één dode en een gewonde. Volgens de politie weigerde het geweer van de schutterdienst na de eerste schoten. Over de motieven van de man is nog niets bekend. Het weer vannacht vooral in het midden en zuiden opklaringen.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 een uh, protestliedje, gaat over uh, een dame in de muziekindustrie en uh, dit uh, was The Girl You Love uh, van het uh, gelijknamige album wat zeer binnenkort uh, hier en veelvuldig ook wel ergens anders in het land uh, te horen zal zijn, zij zelf en uh, dan heb ik het over Fabiana Dammers die zal op 26 september CD-presentatie verzorgen in de kleine zaal van Paradiso Amsterdam. Volgens mij, aan de andere kant van de radio, heb jij helemaal geen reden om daar niet bij te zijn. Ik denk dat je dat gewoon niet mag missen. Vind je ook niet? Ik, ja, ik probeer er bij te zijn. Voor het geval dat, denken van wat gebeurt er nou thuis? Welke dag is het eigenlijk? Woensdag. Ah, uh, voetballen, dat is dat toch helemaal niks voor. We hebben gewoon, nee, voetballen. Uh, Voetbal is lekker belangrijk. Nee, uh, ik moet belangrijk. Lesgeven, oh, moet, je moet meestal lesgeven. Ja, je moet toch uh, lesgeven. Maar misschien kan ik wel een, een aantal uurtjes omschuiven. Ja. Voor de mensen die uh, thuis denken van, wat is dit voor een oninteressant geklets? Nou, ik zal het <laughs> ja. gewoon eerst even netjes aankondigen. Wij zijn Alternative FM. Ik ben Jaap Koper. En aan de andere kant zit Suus de Groot. Van, Hoi. Van Night, Welkom, Suus. Het is wel weer even een tijdje terug uh, dat we je hebben gehad. Uh, heel druk geweest, geloof ik. Ja, lekker, lekker bezig. Ja. Wat, uh, wat heb je allemaal gedaan? Uh, uh, in de tussentijd. In de tussentijd. Want uh, de laatste keer dat we je spraken was in Paradiso. Maar dan in de grote zaal. Uh, ja, nee toch. Ik was hier toch uh, in... De... Nee, nee, nee. Kleine, kleine, kleine vergissing. Ik heb je nog, daarna nog een keer gesproken in de waag... Toen, ah, ja, het, toen het ijs een beetje al, al, al half aan het smelten was. Uh, ja, met was, uh, dus, uh, was de bus winter. Uh, ja, en ja. ja. dus toen uh, st stond je samen met de eerder genoemde Fabian en Dammers waar we net hebben naar zitten luisteren. En, meer Gaasbeek. en Mirjam Gaasbeek. Meer om Ja, ja. Oh, dat was super leuk. Was, was leuk hè? He? Ja, heel intiem, ja. intiem uh, sfeertje daar. Ja. Heel klein, ja. gezellig. Dat was, de laatste, dat was echt de laatste keer. Ja. En daarna heb ik je niet meer gezien. Alleen maar ergens uh, op Facebook een beetje lopen volgen. Dat, uh, dat, te, dat is het enige. Uh, ja, ik uh, probeer ja. wel regelmatig uh, te posten. die ook ja, niet per se. Uh... Super denderend nieuws, maar ik vind het gewoon leuk om te laten weten waar ik mee bezig ben. Ja, nou, ik zag wel dat je bezig was met uh, materiaal voor Night. Dat weet ik wel, dat je daar uh, mee Alta bezig was. Alta ja, altijd. Altijd, ja. 24-7. 24-7? <laughs> Zie jij een bed? Hè? Zie jij wel een bed als je 24-7 oh, bezig bent? Ik heb zo bed, ik denk al. Ja, ja, inderdaad. Het is ook af te vragen wat je vrienden nou dan ook. Ik, uh, ik ga er heel moeilijk in en ik kom er heel moeilijk uit. <laughs> Het <laughs> is niet te geloven Maar uh, wat, wat, wat nou leuk was uh, De laatste keer uh, had je een, een behoorlijke erfenis achtergelaten Marcus en ik zitten in, uh, de grote bij de grote prijs En we denken Val in ons kastje Vier van die vijf nummers die je toen uh, speelde Die speelde je toen daar ook uh, Ja dat zou wel kunnen Ik doen. weet zeker dat Stay Close heb je gespeeld When the Night is Dark heb je gespeeld ja. uh, Say It Twice volgens mij ook Ja ook Ja en Railroad really, really Track volgens mij ook Ook nog en Mary Dan uh, Ja Speel ik nog steeds alleen dan al nu uh, De nummers evolueren weer ja. En uh, op de Popronde waar ik aan mee ga doen uh, is, dat te, is dat te horen Ik heb een aantal arrangementen omgegooid en, ja. uh, Tenminste niet echt omgegooid Maar ja. een andere invulling gegeven en, Ja een uh, ja, aantal nieuwe Nummers erbij ook mm. Dus dat, uh, dat heb je allemaal uh, gedaan. Nieuwe nummers. Ja, Mogen en... we die uh, vanavond uh, verwachten een paar? Ja, ja, ja, ik heb, uh, ja, ik schrijf natuurlijk heel veel. En wat uiteindelijk in de setlist baland is echt. Ja. Uh ja, Want de laatste keer, uh, dat was uh, in januari van 2011. Kun je nagaan. Wajow. Dat dik ongeveer een half jaar geleden. Maar uh, toen had je zo'n heel mooi uh, notitieboekje. ala uh, Nico Dijkshoorn, Die ik uh, gisteren <laughs> ook weer uh, bezig zag in de wereld hoor. door. Uh, daar staat, staat alles heel mooi netjes uitgeschreven. En uh, dan zat je daar uh, half wel ook in te kijken van de tekst. En dan zat je gewoon te oh, Dat was het nieuwe nummertje. Ja. Ja, ja, ik vind het eigenlijk altijd leuk om een uh, nieuw nummer te doen. Uh, ja. Op... Uh, ja, gewoon op, ja, in, een, in een set met band kan het natuurlijk niet. Want nee. dan uh, moet je rekening houden met. Ja. Maar op de radio, uh, ja, vind ik dat, dat legt de lat lekker hoog. Dat vind ik spannend. Uh, hou jij dus, uh, een beetje van spannend, uh, spannende dingen op die radio? Dat, dat, dat moet wel een uitdaging. Ik kijk ook meteen naar links. Want uh, ik zie iemand zo verschrikkelijk zweten op dit moment. Ja, Marcus is weer bezig aan... <laughs> En yeah. de next challenge. <laughs> nou ja, ja ik, vind altijd, ik vind het gewoon altijd. Ik vind ja. dat leuk. Ik vind ja. dat een uitdaging. Ja. Okay. Ik, ik ga dat nu trouwens niet doen. Ik had wel, ja. ik heb wel nieuwe dingen hoor. Oké, okay. nou we, we gaan uh, weinig tijd. We, we gaan het, tijd, dus. ja, we gaan, we gaan het uh, straks meemaken. Het, het zullen dan ook wel heel weinig uh, nummers uh, gaan worden. Voordat ik uh, nog even de nummer van jou uh, ga draaien, heb ik eerst nog iemand anders. Uh, die ik ook. Uh, hier in de studio. Nou, wij in de studio hebben gehad. Want ik moet het wel goed zeggen. Hij heeft uh, meegedaan aan uh, de beste singer-songwriter. En uh, toen ik hem op een gegeven moment in Almere spotte. De, dacht ik van, is dat nou niemand opgevallen? Ja, later. Toen hij op een gegeven moment zijn uh, uh, promotiefilmpje instuurde bij de beste singer-songwriter. Ja, toen uh, begon het balletje echt uh, te lopen. Ik heb het over Roger Pogrim. En uh, dit uh, mooie nummer uh, wat hij uh, gemaakt heeft. Dat heet... Uh, minds I Tramp. En toen hij dat hier speelde in deze studio. Nou, toen kneep hem wel voor de buren. I'm a stranger and I have my ways. Walking around, wandering my days. Hide and seek, cause I bought from grace of minds. I, Tramp. Don't talk to me, because I won't succeed things my mind's I cease the silence is the song I sing my creed when my words lack dreadful lonely abound.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 When the night is dark. Maar dit is niet onze eigen opname. Maar het is een opname die uh, ergens anders uh, vandaan komt. Ja, dat uh, is, uh, heb je dan wel eens. Hè? Dan kom je weer iets uh, tegen op het, uh, op het web. En ineens denk je. Ja, nou, het is wel geinig eigenlijk wel. En uh, dit, is, uh, dit is een, een heel uh, complete, complete versie eigenlijk. Ik uh, schrijf even de... De PC eventjes aan de kant Want anders, ja, anders zie ik je niet dus, Hoe uh, bedoel je, compleet? O, uh, compleet? Gewoon, ik bedoel mee te zeggen het, het, het, het, he, Er zitten meer instrumenten in ah. We hebben ook bijvoorbeeld jou alleen Met de akoestische gitaar ja, ja, En dan klinkt ja. die toch uh, even net een tikje anders Ja, ik was toen uh, Ik had Lina meegenomen die, uh, hmm. uh, Dat is de, mijn, mijn de Drumster slash zangeres ja. op, uh, op Grotere gigs, zeg maar ik, het, ik treed meestal alleen op. En dan soms heb ik nog Linda mee en Jolien. En Jolien was er toen op die radioopname niet bij. Ja. En zo grappig dat je compleet zegt. Want het was bij Complete FM. Ja. Ben je daar ook geweest dan? Bij, uh, bij Complete FM? Ja, ja, daar is de, de opname van. Het oh. is live. Ah. Uh, kun je ook zeggen van, uh, dat, uh, dat er uh, toch een uh, dat jij een beetje een paar uh, vaste volgers uh, begint te krijgen met de muziek die je maakt? Um, ja, ik, ik hoop het wel. Ja, ik, en, uh, ik, ja, ik hoor uh, van mensen ook uh, uh, dat het als maar vooruit gaat. Dus dat is altijd goed om te horen. Mm -hmm. Ik, uh, weet, ja, ik weet niet of ik echt uh, vaste volgers heb qua uh, mensen die me dagelijks checken op het internet. Mm. Ik, ga, ik hou me niet echt met statistieken bezig, maar uh, ja, het aantal groeit wel en krimpt ja. niet. Dus dat is nee, sowieso... dat is altijd wel fijn uh, om, dat... om te weten. Ja, wat uh, we uh, van de week ook nog even af uh, liepen te vragen. Uh, uh, ja, want uh, je hebt vorig jaar uh, meegedaan aan de Island Sessions... Ah, ja. Ja, dat leuk, hè? Want, maar ook dat volgde niet. Op een gegeven moment denk ik, zag ik ook uh, die naam van jou dat misschien alweer bij staan voor dit jaar. En ik uh, zat te kijken, 6 september, 6 september, dat is mini die Island Sessions week. En toen ja. kreeg ik uh, van de week te horen, gaat die door? Nee, er was uh, de sponsor, uh, heeft zich teruggetrokken. Wat is nou weer. Ze we hebben teruggetrokken. Die kon nou. niet aan de verwachtingen voldoen. Dus toen hadden ze zoiets van: ja, maar dan gaan we het ook niet organiseren. Want nee. al die artiesten die dan speciaal daarheen komen en uh, songs gaan schrijven en. Ja, voor de rest levert het behalve nieuwe nummers niks op. Dus er moet wel iets. Er moet iets uit voort komen. Ja, het moet, het moet gefinancierd worden op een of ja. andere manier. Uh, vorig jaar. Uh, ja, vorig jaar ging dat uh, wel uh, ja, leverde het wel. Ja, wat op. het gaat ook uiteindelijk nog door hoor. Maar het, ja. Ja, de, de degene die over de sponsoring ging van het betreffende bedrijf. Uh, die, uh, moet ik dan denken aan uh, een een of ander uh, merk wat wij uh, in de kroeg tegenkomen? Of is dat... Uh, Veelvuldig. <laughs> Goudgeel? Ja. Ja, dat dacht ik al. Uh, die... die, die Zo'n soort... Ja, nee. ja, nou ja goed. Dat, dat, dat goudgele merk heeft ook al het wapen van zandvoort al in de steek gelaten. Dus... Uh, Oh. ja dan uh, weet ik er al eigenlijk genoeg. maar het heeft ja, ja. gaat wel uh, het heeft wel doorgang maar nu nog even niet dan. nee, nou het is jammer want aan de andere kant het, het levert inderdaad interessante dingen op heb ik hebben ja. want de uh, jij uh, was daar samen, want uh, re ik refereerde er al in februari in uh, Haarlem met uh, Mirjam uh, en met uh, Fabiana was je daar. En toen speelden jullie een Onderdamme nummer wat, de, jullie, ja. Ja, wat jullie hebben gemaakt, uh, daar uh, op dat gekke eiland in Finke ja. ja, inderdaad, onder, onder andere, ik, uh, ik Mirjam en Fabiana waren daar we ja. waren ingedeeld in een uh, schrijfgroepje. Schrijfgroepje, ja. Krijg je dan een opdracht mee? Nee, nee, nee. nee dat is ja. wel vrij hoor. Ja. En uh, daar was een nummer uit voortgekomen inderdaad. Ja. Hoe heet dat, ja. dat nummer ook alweer? Lily at the Lake. Ja, zie je. Nou weet ik het weer. Hè. Fantastisch nummer overigens. Ja, het is uh, ook leuk. Ik speel hem alleen niet. Want nee. uh, het heeft alleen met z'n drie uh, die, uh, ja. die magie. Ja. En dan uh, Mirjam op de Woerlitzer. Fabiana op de gitaar. Ja. En ik op het eitje. <laughs> en, uh, ja het en, eitje, ja. En de zang. <laughs> ja. ja, het leuke was uh, toen ik dat nummer dus in februari... Ik was echt gewoon, uh, gelijk uh, verliefd op, uh, op dat nummer eerlijk gezegd. Is het, het is niet ergens gehoren. vastgelegd of wat dan ook? Um, het is wel opgenomen. Alleen uh, ja, niet, niet echt uh, om naar huis te schrijven. Wel oké okay, hoor. Maar ah, het, het, kan gewoon, het ja, kon maar gewoon nou. nog beter. Het nummer was nog te nieuw om het echt uh, erop ja. te zetten. Het was geschreven ah. en de dag daarna werd het opgenomen. Ja. Uh, en, uh, ik, uh, ja. ik, ik slinger het gewoon nu de eter in. Is het uh, niet mogelijk of is het misschien mogelijk dat dat nummer nog ergens in een studio netjes kan worden opgenomen, zodat het uh, nog ja, het draaibaar is voor ons, voor ons hier in... Uh, ik bedoel, jullie komen alle drie uit deze streek. Ja, het zou wel ja, leuk dan zijn. Dan zou ik het wel leuk vinden als we nog, uh, nog een heel mooi materiaal uh, daarvan hebben. Maar misschien vraag ik wel te veel. Misschien ben ik wel... Nou ja. al... Het was wel de bedoeling inderdaad dat het op een uh, verzameld CD zou komen, maar mm. volgens mij wachten ze nog een andere Island Sessie af en dan uh, komen de, de best-ofs op ja. een CD. Ik hoop dat die van ons er dan ook bij zit. Dat zou wel heel erg fra fraai zijn. Ik weet wel dat er ook uh, uh, bijvoorbeeld Kensington had er meegedaan en Sabine ja, Stark had er geloof ik ook mee. Ja, Berghard Schuurmans en Jelka ja, op, van Houten. Ja, ja, ja. en uh, ja. Uh, Toch. Braske, Coco Jones. Ja. Toch mensen van, van naam. Die, die daar even... Hè, Kensington en Sabrina Stark. Ja, dat weet bijna ja, die iedereen. Gaan echt, uh, die gaan als goed. een comete op dit moment. Ja, dus allemaal ja. vanuit... Uh, Bladehammer en ja. Zwaard uh, Productions. Vandaar ook de naam Bladehammer, denk ik. Omdat Gerry van de Zwaard daar uh, ja, wat mee te maken precies. heeft. Ja, dat dacht ik altijd. Ik denk uh, dat het dus één in één bij me kan ja, vertellen. En, uh, ja, Fabiana en, en heel veel artiesten hebben daar, daar ook hun album uitgebracht. Ja. Hoe zit het met jou? Ik, uh, ik ben al niet echt bezig met een album. Ik heb wel het materiaal, maar. Uh... Jij blijft nog even lekker uh, vrolijk. Uh, nou uh, ja, ik ben blij, ik ben uh, blij dat, ik het, dat ik het nog niet uh, erop heb gezet. Want ja. als ik nu vergelijk met een jaar geleden. dan, zou ik nu, uh, ja, dan ben ik nu alweer zo'n zo stuk verder. Dan zou het zonde zijn dat die nummers toen op de plaat gekomen ja, was, nou, zijn. Ja, dat heb, dat heb je ook wel uh, weer gelijk in. Want dat merk ik aan mezelf ook. Je ontwikkelt toch elke dag. En uh, je leert uh, ja, elke dag weer wat, uh, wat bij dus, dus in die zin uh, vind ik het ook niet vreemd Dat je dat doet Ja, ik weet niet wanneer het uiteindelijk wel gaat gebeuren ja, Maar dat... het zit er wel in Het zit er wel in dus, uh, Goed, uh, we gaan weer even een stukje muziek uh, draaien Dat lijkt me wel verstandig uh, Eerst uh, doe ik dat met, een, uh, met deze jongens En die komen uit uh, de buurt van Lekkerkerk uh, Lekkerkerk Ja. Frontier <laughs> of July heet het nummer dat is van Duncan Idaho So far beneath the surface of my own belief, black and boy in the sky, it's the fortune of July. Shows are interrupted. Talk to another one. te horen van, uh, van deze dame van uh, Draai dan dit nummer With Two Faces, inderdaad uh, die, uh, die heb ik dan ook maar bij deze gedra gedraaid, het is uh, van Rebecca Lydia, zo heet zij en uh, de echte naam is uh, Rebecca Binkhuizen, komt uit uh, het Brabantse land en heeft uh, dit opgenomen hier in de buurt, ja dat heeft ze gedaan bij een uh, een studio uh, bij de voormalige drummer van uh, van Bart van Zanten. Daar heeft zij uh, dit uh, materiaal op uh, genomen. En dit is dan het uh, eindresultaat uh, geworden. With Two Faces. Uh, voor het eerst dus hier zo'n een vuurdoop uh, gehouden bij Alternative FM. Nou, uh, Suus uh, ziet bijna klaar. Maar uh, voor het zover is gaan we nog eerst even... Een nummertje draaien, want uh, we moeten natuurlijk wel heel zeker weten dat alles uh, goed uh, en wel werkt. Uh, nu is het uh, tijd voor Port of Call. Port of Call, uh, Suus, uh, die kennen we toch? Ja, die microfoon staat, staat gewoon open. Nu? Ja, die staat gewoon open. Maar, okay. uh, uh, Pieter, ja. ja, ja, ja Pieter, Goede rozer, ben mee, mee in, uh, in de finale gestaan voor de grote prijs. Ja. Kan jij je nog herinneren dat, dat hij uh, dat hele nee, uh, dat nummer. Dat, <laughs> heb je dat niet gezien? Uh, heb je het niet gehoord? Dat onversterkte nummer, wat hij gedaan heeft met, dat, uh, met die Joker Lillep. Ja, ja, ja. Moda's heb je die eh? uh, opgenomen? Op, op, ja, nee, nou, ik heb, ik heb de, de opname niet. Maar wat ik wel heb, is het uh, nummer zoals die uh, uiteindelijk op uh, het album uh, terecht is uh, gekomen. Ten uh, 4 of point uh, heet het album. Uh, maar dit, dit nummer, dat speelde die dus onversterkt in uh, Paradiso. Tijdens de finale van de Grote Prijs uh, van Nederland 2011, Singer Songwriters. Uh, laten we maar eens even luisteren. Dit is dan zoals die op het album is uh, gekomen. Mirror! Oh Ja, het Moet ik alleen weer op letten. Want ik zit er weer gewoon uh, met mijn poffertjes pannen doorheen uh, te praten. Mirror was dat. En weer had ik uh, diezelfde uh, Pieter van Vliet. Port of Call. Zoals die uh, uh, echt heet in het, uh, in, op het moment dat hij optreedt. Ja, had hij dus weer dit nummer gespeeld afgelopen uh, zondag op Acoustic Sunday in Almere. Daar, uh, daar speelde hij dit uh, nummer weer. Ook weer onversterkt. Maar ja, het haalt toch niet wat hij gepresteerd heeft in Paradiso. De hele grote zaal stilkrijgen en dan toch uh, gewoon dat nummer uh, afdraaien. Uh, nou, uh, ik denk dat we bijna zo ver uh, zijn. Uh, kunnen we, Marcus? Uh, we kunnen volgens mij. Nou, uh, in de studio hebben wij Soo The Night... En, wat ga je spelen? Ja, Ik ga het nummer uh, She spelen. Jij gaat het nummer She spelen. Nou, laten we yes. maar eens gaan luisteren. Ja, gaan we ervoor? Ja, we gaan ervoor. Oké okay, dan. Would you mind letting go while the gets stronger? Would you mind My lullaby Stay the song Sooner or later You don't mind No denial My slate ain't clean But I'm no liar Truth they stine Weer een beetje van jou dat, dat is wel weer even tof Dit, dit nummer Gaaf. Wanneer heb je het nummer geschreven? Um, afgelopen lente Afgelopen lente ja. nou, Heeft de lente jou wel goed gedaan Denk ik Nou het was uh, niet zo'n hele fijne lente maar, uh, nou, ja, daar, hebben we het, daar hebben we het dan maar niet daar over Daar hebben we dan de, de nummers voor <laughs> Ja nee dat is goed um, Ik draai nog even één nummer En uh, voel jij je er nog in staat om dan twee nummers uh, Te spelen achter elkaar? Ja ja Tuurlijk, gek uit. Nee. Ah, dat is helemaal mooi. Nou, we gaan weer eventjes uh, een stuk muziek draaien. Die moet jij denk ik ook wel misschien wel kennen. Rupert Blackman, dat is wel gehoord? Ah ja. Ja, ja. Dat is een uh, Engelsman uh, die hier in Nederland uh, toch een beetje zijn uh, geluk probeert te beproeven. Dat uh, doet hij ook nog niet eens zo slecht. Vorig jaar in augustus uh, kwam, ik, uh, kwam ik hem tegen in het uh, Dolhuis. En dit was een van de nummers die de speler hier is. If you only do. To her arms where I Blackman met uh, If You Only Knew uh, We gaan uh, naar het uh, tweede en het derde nummer van uh, Sue The Night uh, Wat uh, mag, mogen we verwachten? Welke twee nummers? Uh, ik ga spelen eerst uh, Mother Mary Mother daar heb ik Binnenkort uh, komt daar een, een clip van online yeah. Dus uh, de geïnteresseerden kunnen dat checken via uh, Facebook van Sue The Night En daarna ga ik wel spelen nog uh, de nieuwste aanzien. Winter's coming. Oh, oké. Okay. Nou, we, uh, we, gaan, uh, we gaan luisteren. Het woord is, of het beter gezegd. de microfoon is voor jou. De eter. Ja. Nou niet echt. Uh... Af en toe dan heb je dat hè? Van die stemmomentjes. Maakt niet uit. Ik was laatst bij Spinvis kijken. En toen? Die is vier keer opnieuw begonnen met zijn nummer. Oh, ik denk, ah, is... oh, nou dan, dan het. Is het Dan is er nog hoop in ieder geval. Ik. Uh, overbrug een beetje het internet zo ja, tijdens ben het. Klaar. Ben je ben er klaar voor? Ja, Oké. Okay, okay, ja, okay, nou. hey, een beetje radio stilte moet kunnen. Ja, ja dat is goed. Houdt het spannend. Ah, Houd het spannend. <laughs>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 Another nation, another town When every nation's going down When it all comes down to pray to Mary I'll never believe I say When everything is blown away And the earth is cracking right under my feet Mother Mary, big old girl You can save us from this earth She's getting older now But never too old enough To live ourselves To live without Mother's earth, mother's earth, those who lived before you didn't understand. Cause they weren't strong enough to make amends, to understand like you. Dat is nog steeds niet helemaal uh, uh, zuiver. We gaan niet zeggen, mwah, mwah, mwah, dat doen we niet. Ja, het is wel even een, mwah, mwah. <laughs> een mwah, mwah, mwah momentje. Uh, volgende, ben ik klaar voor? Ja, dan moet ik toch wel even, uh, even, toch wel even stemmen. Want, uh, ja, ik, ben, ik loop altijd uh, graag uh, drie straten verder, terwijl jij dan nog ergens uh, <laughs> onderaan de kerkstraat uh, staat. Uh, Sta ik wel ergens boven op de boulevard al. Uh, uh, dat grapje snap ik niet. Laat me gaan. <laughs> dat bedoel ik dus met te snel gaan. <laughs> Alright. right. Ja? Hij, uh, hij is er helemaal. Je bent er klaar voor. <laughs> ja. Hier is uh, ze nog. allemaal. Zo the night. Eenmaal, andermaal. Ja, Het nummer uh, heet is dus Winter's Coming. It's a shame things get lost when the dark. Th Here, hier. Winter is coming. Ja. Yeah. Goed. Uh, omdat we nou toch lekker bezig zijn, heb ik nog één verzoek. Dat is het nummer waar, uh, waar jij uh, bij mij uh, kippenvel mee afdwingt. En een of, beetje op... Afdwingen? Oh, nee hè. Nee. Ik en ben, beetje... uh... Nou ja, in ieder geval, je bezorgt mij dat nummer kippenvel. Elke keer als je dat nummer speelt. En dan denk ik wel te weten welk nummer uh, dat is. Eh... Uh... Nou, eerst vond je steekloos heel mooi. Maar ja. net had je het over ja. de Nijdersberg. Ja, maar het wordt toch steekloos? <laughs> ja. Nou, met alle plezier hoor. Zou je dat willen doen hoor? Ja, heel graag. Goed, dat gaan we dan doen. Nog... Ik ben niet zo echt uh, super lekker bij stem. Nee. Maar. Uh... Dat uh, moet niet baten. Dat, dat, dat, dat moet niet dus ik uitmaken. Ik wil niet nu. dat ik je teleurstel. Wil ik daarmee zeggen? Nee, nee, nee, nee. nee. Maar ik, uh, ik ga ervan uit dat dat gewoon helemaal goed gaat komen. Ja. <laughs> dus uh, for you. ja, ja. Nou, dat is gewoon een briljant en mooi nummer. Stay close to yourself. Eigenlijk of stay close he, heet die uh, officieel, hè? Stay close. Ja. En dan to yourself de zaakjes. De zaakjes. Ja. <laughs> nee, nee, nee, nee. Dat is gewoon een beetje een deel van, je, van mijn lijflied uh, geworden. Dus uh, vandaar. Dan komt ze nog een keer. Blijf. Tot aan het nieuws van 9 uur. Zo no dan deal Few steps back to see it. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself when love is foul, but stay close to yourself. It's hard enough to shake yourself, so make sure it's your better. For the rest, just keep yourself from pleasing Cause when you give it all you got The one you love uses you You won't know until Things you have to try, no bigger thing than you and I. When one becomes two, to become one also. With beating heartbeats synchronized, every step is one in flight. Silver lines seem harder to recall clearly. Well, never let it out of sight. The mirror you've seen many times. Commit yourself, but hold on tight. Stay close to yourself mm -hmm. Mm -hmm. Oh, why, that's why I don't know Myself, my love. Ja, dankjewel, dankjewel. Nou, we hebben nog een, we hebben nog een, vijf, wat zeg ik, tien seconden tot aan het seconden. nieuws. seconden, oké, okay, lieve luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren naar ZFM met Jaap Koper ja. en Marcus achter de...